Opa, wilt u ook een pilletje? Nee jongen, Ga bij maar lekker lekkere chick! Hey hey Gabbertje, wat zei je toch weer strak? Oeh oe, oe Gabbertje, in je pak. Hey hey Gabbertje, met je kale kop! Oeh oeh Gabbertje, en op pillen op! Twee, hey, ik krijg de kriebel! We gaan weer vreselijk tekeer! De pillen vliegen heen en weer! Ga de ik weer naar huis toe speur. Hee hee gappertje, wat zijn je domeen strak? Hoe hoe gappertje, in je training strak. Hee hey, gappertje, met je kale kop. Hoe hoe gappertje en talen willen op. Hee hee gappertje, wat zijn je domeen strak? Hoe hoe gappertje, in je hey, hey, gappertje, met je kale kop. Hoe hoe gappertje en talen willen op. V Wat anders dan jouw We staan te hakken als een stier. Tot morgenmiddag over weer Hey hey Gabbertje, dan zij je toch niet strak Hoe hoe Gabbertje, in je zwak. Hey hey Gabbertje, met je kale kop Hoe hoe Gabbertje, en kwalen pillen los HOKKE! Opa, ben nou een pilletje? Nou nee, jongen, morgen, maar ga mij nou zo lekker in chic Hoe hoe gabbertje in je trainingspak? Hey hey gabbertje met je kale kop? Hoe koe gabbertje en bal op in mijn Nou jongen, gaan we nou ook som pillekje?